Het Internationale Atoomagentschap heeft aanwijzing dat Iran werkt aan een atoombom. De organisatie heeft een rapport opgesteld waarin staat dat Iran computermodellen heeft getest die alleen maar voor zo'n bom kunnen worden gebruikt. Het Westen waarschuwt al langer dat Iran mogelijk werkt aan een atoombom. Iran zelf zegt dat het kernprogramma bedoeld is om energie op te wekken. Het weer, vannacht in het zuiden helder, in de rest van het land kans op mist. Morgen overdag eerst bewolkt, maar later meer zon, dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met een file door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 2 kilometer. De wet van Pareto.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 Met Henry Schut. Goedenavond langs de lijn op de dag waarop het overlijden van een Amerikaanse boxlegende bekend werd gemaakt. Smokin' Joe Frazier overleed gisteren op 67-jarige leeftijd. De man die zich onsterfelijk maakte als grote rivaal van Mohammed Ali. Ik oh, stop, stop me, You! Hoe snel? Wacht round? Look, don't, don't, don't, don't let don't <laughs> We halen in deze uitzending uitgebreid herinneringen op aan Joe Frazier... en zijn legendarische gevechten. De wijze waarop deze twee elkaar te lijf gingen, met maar één doel... dat was, en dat is ook wat, wat die uh, lijfarts van uh, Mohammed Ali, Ferdi Pacheco, zegt. Dat is maar één doel. Dat was kill. Ajaxiet Dirk Boerichter beleefde een jongensdroom in het trainingskamp van het Nederlands elftal. Maar die is abrupt voorbij. Hij moest afhaken en is vervangen door Roy Berends. Die had daar niet meer op gerekend. Ik kreeg een telefoontje van, van, van, van Joritsma. Dus dat ik mij me moest melden. Dat was een hele verrassing. Ik ben er echt ben er hartstikke blij mee. En we spreken zo meteen ook met Robert Maaskant. Die ontslagen werd gisteren door Wisla Krakau in Polen. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Joe Frazier is dus overleden gisteren in Philadelphia... op 67-jarige leeftijd aan leverkanker. Rinse van der Meer is hier aangeschoven in de studio. Is, ja, wat bent u al niet eigenlijk, meneer van der Meer, vanuit. U bekleedt functies als algemeen secretaris van de Nederlandse Profboxbond. U bent lid van uh, de International Boxing Hall of Fame. En boven alles, en daarom zit u weer kenner van Joe Frazier. Goedenavond. Goedenavond. Is maar even voor de generaties die niet voor de buis hebben gezeten. Hoe belangrijk was Joe Frazier voor de bokssport... Joe Frazier is een heel belangrijk iemand uh, geweest. In de periode, vooral dat Muhammad Ali niet bokste. Nadat hij weigerde uh, in dienst te treden in 1967. Daarna is uh, Frazier als grote man opgekomen. En je ziet altijd na een populaire kampioen. die opvolger die heeft het altijd moeilijk. Na Muhammad Ali later kreeg je datzelfde met Larry Holmes. Na uh, Joe Lewis kreeg je hetzelfde met Eddie Charles. Na Dempsey kreeg je Tunney. Uh, maar hij is ondanks dat hij wat uh, nadelen had als bokser. Hij was klein, hij had niet zoveel rijkwijde. hij was technisch zo, niet zo begaafd als uh, Mohammed Ali... voorheen uh, bekend als Cassius Clay. Al die dingen bij elkaar geveegd... daar heeft hij gewoon iets enorms uitgemaakt. Het was een ongelooflijke vechtjas. Uh, maar als ik hem dan mensen hoor zeggen... vandaag ja, het was een straatvechter, dan denk ik nou... Dat vindt u niet? Nee, absoluut niet. Als je kijkt... Uh, kijk, uh, voor de oppervlakkige kijker, dan zeg je... nou, hij er maar wat op los. Maar dat was niet zo. Als je goed kijkt, uh, de timing. En vooral als de, de timing van zijn knockdown... die hij in dat bewuste gevecht... het eerste gevecht in 1971 te, tegen Mohammed Ali... Als je ziet, Ali wijkt iets naar achteren. Die wil een rechtse opstoot geven aan de man die inkomt. Dat moet je. Maar wie staat goed? Frazier. Die staat zodanig naar rechts dat hij een linkse hoek kan geven binnen die opstoot door. Dan denk ik... Dat is timing. Top, dat is timing. Yeah. En je moet... Hè, het is net als in, vroeger in het Stillmans Gym. Daar hing een bordje. Dat was een hele beroemde gym in New York. 60 seconds make a minute. One good second make a champion. Ja. Met die timing en met dat talent werd hij wereldkampioen. Hij werd ook Olympisch kampioen. Um, hoe was hij als persoon? Kunt u een karakterschets geven van hem? Uh, ja, een beetje, een beetje stug. Uh, maar niet onvriendelijk. Dat is zo'n zo zo korstje. Je moet er een beetje doorheen prikken. En als je het geluk hebt... Ik heb heel kort even met hem gesproken. Een paar keer zo in een kleedkamer. In een ontspannen sfeer. Hij trainde toen een Cameroenese bokser. Uh, Franse nationaliteit ja, had hij. We komen dan. er later nog op terug. Maar ja. wanneer was dat? Uh, oktober 1994. Ja, lang, lang na zijn carrière. Lang dus. na zijn carrière. Als je dan toch even de moment hebt dat hij, dat hij weet... Wie ben je? Hè? Dit is toch niet weer zo'n... die van alles gaat vragen, maar deze... die wil iets weten over mezelf. Als mens. Prachtig. Dan kom je bij hem binnen. Ja, dan kom je binnen. Dan mag je verder komen. Ja, klopt. Ja. Hij was bekend van um, ja, het gevecht van de eeuw 1971 en van twee andere gevechten tegen Mohammed Ali. Een trilogie dus. En het slotstuk van die uh, trilogie tussen Frazier en Ali vond plaats op de Filipijnen. Staat bekend als de Thriller in Manila. Ook in Nederland was men toen aan de buis gekluisterd massaal. Commentator Ruud Weide Weijden deed destijds het verslag en hij kijkt terug op dat historische gevecht. Just a reminder again that this is the third match between these men. Joe Frazier on his way into the ring. Helping me with the color casting on this show. 1,82 meter de rijkwijde van Muhammad Ali is 2,3 meter. 3. En hier keken we even naar Muhammad Ali die op weg is naar de ring. Terwijl de rijkwijde van Joe Frazier maar 1,86 meter 86 is. Daar komt hij aan. Muhammad Ali, showman... Bokser. Mohammed Ali. Ali was the big shot. En Joe Frazier, daar was nauwelijks belangstelling voor. Ook de aankomst van Mohammed Ali was helemaal geregisseerd. Duizenden mensen langs de kant. In een sleven auto's. Die man, daar kwam dus echt iemand. En toen begon hij ook nog eens een keer met Joe Frazier voor... It's, it will be a chiller, it will be a killer And I gonna kill this gorilla in Manila. Had hij ook zo'n klein gorillaatje, maar dat... Het werd steeds erger. Op een gegeven moment had hij zo'n hele grote gorilla in zo'n zo zo zo beest gekocht. Zeg maar zo'n zo zo bierending dat je op de kermis kan winnen met dan een gorilla. Stond hij met de trainer en die Joe Frazier die werd alleen maar bozer. En dat kamp van Joe Frazier, idem. Dus het was echt... Het was niet meer gespeeld. Dit was Gladiators tot de dood in de volk. Je ziet voortdurend dat hoofd van Frazier onbeschermd. ...en Muhammad Ali, die met die lange links op afstand houdt... ...zijn doel zoekt. Linkse hoek op het hoofd van Frazier. Links-rechtse combinatie op het lichaam van Muhammad Ali. De rechtse directe van Ali. Ja, als je praat van, van uh, het gevecht... ...waardoor er een verbod zou moeten komen op professioneel boksen... ...dan zou dit een voorbeeld kunnen zijn. Want, nou, veel mensen zullen zeggen van... Uh, ...dat mag je zo niet stellen, maar de wijze waarop deze twee elkaar te lijf gingen, met maar één doel. Dat was, en dat is ook wat, wat die uh, lijfarts van uh, Mohamed Ali, Ferdi Pacheco, zegt. Dat was maar één doel. Dat was kill. Op dit moment, in deze veertiende ronde, is er maar één man die in de ring staat en bokst. Dat is Mohamed Ali. Hoe vervelend dat ook is voor alle Joe Frazier-fans. Smorgens om tien uur. Smorgens om tien uur werd er gebokst om Amerika te willen te zijn. De televisie bepaald. In de gloeiende hitte. Bij waarschijnlijk 90% vochtigheidspercentage. Tot vijf ronden was het Ali die bepaalde. En daarna was het Frazier. Tot hij dat probleem kreeg met het oog. Dus het, het komt beide kanten op. En dat gevecht, dat is... Allebei hebben ze gezegd. Aan de rand van de dood ook Ali zelf heeft gezegd, ik dacht ik dood ging. Mohamed Ali, die toen de, de handdoek in de hoek van Frazier werd gegooid, komt overeind van zijn kruk en een tijd later lag hij flat-out. Zo vermoeid was hij. Spend totaal over. Wel, u ziet hem hier, hij staat uh, nu al overeind. Hij geeft op Joe Frazier. We hebben nog uh, één ronde te gaan, maar daar komt het niet van, dames en heren. Het verhaal van Ruud Terwijde over de tweestrijd, Ali Frazier. Uh, Rinze van der Meer, als u uh, zit te luisteren, ik zag u heel ingetogen luisteren. Uh, Herbeleeft u het dan weer, die tijd van toen? Um, ik heb een wat uh, vervelende eigenschap, dat ik altijd heel blij ben met de overwinnaar... en erg verdrietig met de verliezer. Dus... Uh, ja, dat doet me wel wat. En zeker als ik dat hoor, dan gaan er allerlei dingen door mijn hoofd. Ik hoor iemand spreken die de Elfstedentocht van uh, die barre Elfstedentocht gereden heeft. Uh, Henk Gemser. Ik viel en ik dacht bij mezelf, laat mij hier maar liggen. Ja. En hij had daar vrede mee. Maar dat zou zijn dood geweest zijn. En zo staan die twee ook in de ring. Als je op het hoogste niveau zo eruit gaat. Nou, this is a great way to die. En uh, Henk Williams, uh, die countryzanger, zei vroeger al... I never get out of this world alive. Nou, ja. Laat het dan maar zo zijn. Ja. De laatste van deze drie gevechten, die Thriller en Manilla... dat was een nachtwedstrijd in 1975. Uh, het verhaal gaat dan heel Nederland zat voor de buis. Was dat ook echt zo? Hoe leefde dat toen? Nou, ik ging natuurlijk veel vroeger uit uh, de veren... en dan keek ik naar buiten en dan zag ik de flat aan de overkant... en dan dacht ik, ah, die is al op en die ook. Oh, hé, hey, hij ook al. En tegen de tijd dat de wedstrijd begon... nou, dat was zeker dat de helft van de, lampen waren, uh, de ruiten waren verlicht. Ja schitterend, Dus dat klopte wel. Absoluut. En de volgende morgen, dan stond het nog niet in de krant... Euh, want wij hadden toen een middagkrant... maar ja, iedereen wist het. Ja, want iedereen had het gezien. Ja, talk of the town... Ik werkte op een architect in bureau, maar de borden gingen plat. En dan was het, heb jij het. Maar wat vond je. En iedereen wist natuurlijk precies hoe het gegaan was. En iedereen had een mening. En nou, dat is verrukkelijk. Ja, werd er gewerkt die dag of alleen maar Ja, gesproken? Nee, er werd ook wel gewerkt. Maar ja, je kunt nog wel een beetje tekenen en zo en ontwerpen en wat uitrekenen. Ja, en en en de ver en het erover uh, hebben. Ja. Ja. We gaan even een, een, een andere kant uh, ook belichten van uh, Joe Frazier. Hij ja, was tussen die gevechten met Mohammed Ali uh, Door. In Nederland. Niet om te boksen, maar om te zingen. Een toenmalig telegraaffotograaf en uh, bokschoolhouder Ruud van der Linden ontmoette hier toen. Ruud van der Linden, goedenavond. Goedenavond. Hoe is dat gegaan? Ja, ik uh, moest dus voor de telegraaf proberen een ander soort foto te maken. Uh, op een andere manier dan uh, waarom die hier was. Je, daar was natuurlijk hele pers bij. Uh, ja, dus, en, uh, ik moest natuurlijk iets anders thuiskomen dan anders. Een ander en dan soort had ik, foto. Ja, ik altijd een leuk paradepaardje. Ik had ook mijn boksclubje tussen arme, arme Schoffies in van Amsterdam. Dus ik zat aan, aan zijn hoofd te zeuren. even met me mee naar de bokschool. Ga met me mee, weet je Maar ja, ik dacht natuurlijk, wat moet ik met die gekke vent? Ja. En, uh, maar ik bleef zo zeuren, zeuren, zeuren. En ik had natuurlijk allemaal boks georganiseerd. Maar die stonden daar vier uur in die school te wachten, te wachten en te stompen. En, uh, ja. En toen, toen had je nog geen handtelefoon. Je kon hier van gauw bellen, kom er zo aan. Ja. Dus toen, uiteindelijk kwam hij naar beneden in het Karans Hotel. En ik begon me te surren zo. gaan Ga even met me mee, even tien minuten. Ga met me mee, ga met me mee. Uiteindelijk ging hij met me mee naar buiten. Zag hij die kleine uh, witte golva, uh, Golf, uh, nee, uh, uh, kevers staan. En dan kreeg ik kreeg drie van die grote negers in mijn auto. <laughs> en in dat autootje. Dat past ik was net. volgepropt. Wij naar de Kuip. Nou, er stonden inmiddels honderden mensen voor de deur. Want gericht was het u gegaan. In het café was het aan de overkant, De een was al half dronken. Nou, in toestand om binnen te komen. Uh, nou ja, die, die man wilde vluchten. Dus je zag die oude rotzooi bij ons binnen. En al die jongens, uh, dus allemaal. Ik zei: hey, doe even je shirtje uit. Weet je wat zeggen een dat deed hij niet. Nou, hij heeft zogenaamde boksbewegingen voor die zakken gemaakt. En uh, de foto's waren gemaakt. En, uh, nou ja, dan uh, ging hij met me mee. Maar hij vond het prachtig wat ik deed. Voor, voor, voor die schoffers van Amsterdam, hij zegt ja, een boks komt wel uit uh, van de straat, maar niet van het paleis, weet je ja. ja. En zo heb ik hem weer in, de, in het Kranzhotel afgeleverd. Ja, en, uh, en dan, dan kreeg ik een, uh, ik mocht dus wat bestellen van hem, en uh, ik nam nog een limonade, toen dronk ik helemaal nog niet. Dus nee, dat, dat kon niet, ik moest een whisky met hem drinken. Nou, en zo aan de, aan de bar geproost met elkaar. Het en... was een unieke gebeurtenis. Niet om een wereldkampioen bij jou in je autootje te hebben. en dan mee te nemen naar die, naar die, naar die Albert Kuip. Uh... Nou, dat is nou, dat is in Amsterdam. Ja? Ja. Dat is toch een, dat is, ik kreeg net een e-mail van een, een van de eerste boxers, Emiel uh, uh, Emil Biesheuvel. Uh, die is gevangenisbewaarder hier. En die schrijft. reut uniek! Uh, en die een heleboel herinneringen schrijft die jongen aan me. Uh, van, van, uh, van, van wat hem allemaal is beleefd in die Albert Kuip. Weet je, als hij eerst een vlieg, uh, ding en, uh, Nou ja, dat deed ik voor, de, voor die Kuip. Ja. En dat was allemaal begonnen om een mooie foto te maken. Ja. Is dat ja. uiteindelijk gelukt? Ja, je kan het dus op uh, TV Noord-Holland uh, vanavond zien. En uh, <laughs> de, daar zenden ze hem uit, want dit is natuurlijk een radio Ja. En, uh, maar op de voorpagina, natuurlijk. Grote de voorpagina. Ja. ja? We gaan kijken op TVNH, want dat wordt er wel een paar keer herhaald volgens mij vannacht en morgen. Ja, ja, ochtend. wordt er een paar keer Al met al een schitterende herinnering. Was het in alle hectiek ook echt een aardige man? Toen hij eenmaal in mijn auto zat, weet je wel, hij was gewoon een, een, een sportman. Maar het, je voelde, ja, het was natuurlijk mijn sport. En ik nam een wereldkampioen mee, die, waarvoor we, we, net wat rinsen zegt. waarvoor we vroeger allemaal opstonden, niet? Dat ja. waren toch unieke gevechten. Ik ben bij Moment Ali geweest in Jakarta. Ik ben bij het gevecht van Middeldorf geweest in, uh, in dat daar, uh, Frankfurt. Ja, en ik heb een. een uh, ik denk, Moment Ali is ook zo'n figuur. En zo was hij ook natuurlijk. Ja? Bent u uiteindelijk nog naar dat concert geweest? Want dat was waarom hij toen in Nederland was? Nee, daarvoor. Dat, dat was, uh, ik geloof, vrijdag en zaterdag. En die zondagmiddag heb ik hem meegenomen. Dat had hij vrij. Ja, maar je bent niet bij het concert geweest. Ja, daar ben ik ook no. bij geweest. Nee, nee, nee, wacht even. Daar ben ik niet bij geweest. Toen was er een bomaanslag op, uh, op Radio Veronica in dat weekend. En toen ben ik nog met mijn auto in de, in de sloot gereden in Vreeland. Zo vermoeid, <laughs> want had ik twee keer 24 uur. Ik, ik had geen oog dicht gedaan. Maar er zat alles maar achter die Joffre eraan. aan. Dus ik had eigenlijk twee taken. Ja, ja ik wilde de andere foto hebben. Ja. Ja, dus uh, het was een uniek weekend wat ik nooit van mijn leven zal vergeten. Want bij, bij Vreeland over die brug ben ik zo slapend doorgereden in dat slootje daar. Oké, okay, Ruud van der Linden, dank voor dit fantastische ja. verhaal. En we gaan eens even luisteren hoe dat tijdens dat concert toen ongeveer geklonken zou moeten hebben. Ah, Joe Frazier en de Knockouts, zij zingen nu een speciale versie van My Way. Ah. The time is near, the time is here, to check my hopes and prepare, to take the dare, it's time to climb, right through them ropes and, to face a man, who has a plan, and states that plan, not in a shy way, well that's his right, but come the fight, I'll fight him out. Come A long, long ways And like they say It took some doing I played The boxers roll To reach the goal We all pursued And friends I fought Like I was taught And never not A sly way I laughed and cried. I've had my fill of good and bad. Now there's much I've not tried. And when I think of all I've had now, I'm frank to say I've done okay. I travel far along Zo stierven de plaatjes destijds uit en we horen nog de kraak van de pick-up. De dames die we hoorden heten de Knockouts. Het achtergrondkoor was dat van Joe Frazier, die dus ook zanger was met My Way. Rinsen van der Meer is nog steeds hier in de studio. Was u ook fan van hem als zanger? Was het was niet zo'n gigantische carrière. Nou, niet echt. Ik hield het meer op Elvis. Nog steeds. <laughs> Uh, we hebben het dan verder maar over zijn bokscarrière en over uw ontmoeting met hem. En zijn carrière duurde tot 1976, u heeft hem ontmoet in uh, 1994. Ik vergeet dan maar eventjes die hele korte comeback, hè, begin jaren 80. Vertel, hoe was dat in 1994? Nou, hij zou uh, in uh, Parijs optreden als uh, hoekman, als coach van een uh, Fransman geboren in Cameroen, Norbert E. Cassie die ook nog eens een keer in Nederland gebokst heeft tegen John Emmen. Dat liep niet zo voortuinlijk voor Ecassi af, maar goed. Uh, met vrezen ging het heel erg goed. En ik bokste toen tegen een zeer sterke Argentijn. Ik denk, dat moet ik zien. Dus ik was in Le Valois, net buiten de periferiek van Parijs... in het uh, uh, Palais des Sports Marcel Serdan. Ook natuurlijk een legende uit de bokswereld. En uh, dat won Ecassi. Zeer verrassend voor mijn gevoel. Want die Argentijn had ik al eens een keer eerder zien boksen... En eh, ja, alles was toen niet op de televisie, het was niet op YouTube... het bestond helemaal niet, dus als je hem wilt zien... Ja, dan moet je zelf gaan en niet altijd van horen zeggen. Dus ik eh, trof daar toevallig iemand... die net weer iets meer te vertellen had dan de gemiddelde man... en voordat ik wist, stond ik in de kleedkamer van E. Cassie. Dat was niet uw insteek geweest? Nou, dat was wel de hoop geweest, maar ja... Eh, men zegt, hoop is de uitgestelde uh, teleurstelling. Maar in dit geval uh, ging dat uh, fantastisch. En dan moet je even wachten tot het, de hectiek wat gezakt is. Uh, even Eccassie in aandacht gingen, mooie foto's maken. Maar ik had die man daar in die hoek al lang gezien natuurlijk. <laughs> Niet dat hij er bovenuit stak, want hij was redelijk klein. Rond de 1,80, iets minder zelfs. Nou, hoe was de situatie daar in die kleedkamer? Hoeveel mensen waren daar? Nou, hoe hectisch uh, was het? Een, een, een stuk of... 8, 19. was een redelijke grote kleedkamer. En hij stond wat te praten. En ik denk, nou, ik manoeuvreer mezelf een beetje wat in de positie. En uh, ja, uiteindelijk sta je dan oog in oog. En, en was dan... hij daar op dat moment nog het middelpunt van de belangstelling? Of was dat zijn pupil? Nee, puur pil dat, op dat, dat moment? was zijn pupil. En je moet net even op het moment wachten. dat je zegt van. ja, zo'n moment komt of het komt niet. En, dat en dan heb je het En het moment kwam. En... Hoe deed u dat? Ja, uh, Mr. Fraser, excuse me. En uh, dan echt zo van, nou, wat moet jij nou? Daar en dan, heb je er weer een. heb je er weer een. En dan, dan vraag je iets. Uh, ze zeggen wel eens... Uh, je, hoeft dat niet, je moet dat niet voorbereiden. Uh, en komt het spontaan en dan echt zo'n beetje van... Oh, wacht even... Dit is een andere. En wat kwam er spontaan? Ja, gewoon vragen over van, van hoe hij dit nu ervaart. En, en iets over zijn carrière. Uh, in, in retrospectief. En, en eventjes een paar woorden en zo. En, en dan zie je... In, negers hebben dat. Sommige negers hebben dat. Die kijken je aan en die hebben een bepaalde blik in hun ogen... die dan net verandert en denk je... "Oh. ik kijk helemaal diep in zijn ziel. Dat is echt... Dat is, planken hebben dat helaas niet... En een bepaalde twinkeling. En, en die was raak. Kwam en, en, toen? En, dan, en dan praat je gewoon even. En uh, um, ik zeg: uh, You got a new book out. En uh, ja, dat is uh, fantastisch. You want a copy? <laughs> en zijn dochter was erbij. Uh, die toen advocaat was. En uh, die gemaakt kaartje en zo. En uh, ik had. Uh, ik was er natuurlijk op voorbereid. Ik had 25 dollar op zak. En, uh, en ik kreeg uh, Smoking Joe Frazier. U heeft hem voor je uh, My biography. En hij signeerde dat. Ik, ik vroeg nog om een dedication. Dus een, uh, een opdracht en een datum. Maar ja, dat, dan staan er toch weer net iets te veel mensen. En ja, hij was een bokser, geen schrijver. Ja, maar de handtekening is De er. handtekening het is het. dat dit radio is. Maar ja. ik, mag hem, ik mag hem vast even zien. Ja. Nou, Kijken of het, het bewijs er echt het, is. Van destijds. De prijs is het bewijs. Ja, hij is prachtig. Jo jail. Frazier, ja. noemde een uh, interviewer hem uh, voor de Franse tv. Jo Frazier, ja, vind ik ook leuk. Dat gebeurde in 1994. Uh, Raymond Joval, goedenavond. Goedenavond. Oud-profbokser en bokstrainer. Jij hebt Jo Frazier ook ontmoet, hè? Wanneer was dat? Uh, dat was in 2003. En hoe ging dat? Uh, well, er zijn twee momenten uh, daar geweest. En de ene was tijdens een show, een, een boksfestijn in Atlantic City. Hij was daar dus uitgenodigd, werd meerdere malen geïntroduceerd. En uh, ik zat uh, ergens heel ver weg, dus ik zag allemaal kleine mannetjes voor me lopen. Hm. Op een gegeven moment uh, ga ik wat drinken en uh, ik loop zo tegen hem op, of hij loopt tegen mij op. Letterlijk. Letterlijk. En letterlijk uh, aan, ik, het uh, enige wat ik kon zeggen was, um, hey, Joe. <laughs> ook een mooi liedje trouwens, maar, ja. Ja, ook een mooi liedje <laughs> En, uh, ja, hij, hij liep daar vol energie. Ik, ben, uh, uh, ja, ik we bleven beiden staan even en uh, keken me even aan. Riep hij uh, ook, uh, hey, Raymond? Of viel dat tegen? Uh, nee, ne, nog eens? <laughs> nee, nee. Hij, uh, ja, ik keek hem maar en ik dacht van, wauw, deze man is niet, is, niet, is niet zo groot als ik. En ja, hij is ietsje kleiner. Uh, toen dacht ik snel in mijn hoofd van, ik had ook zwaar geweest kunnen worden. <laughs> ja. Alleen hij natuurlijk een massieve schouders, man. Ja. En, was, was dat de ontmoeting of heb je nog, nog zo wat gevraagd Nee, ik heb nog een ontmoeting en dat was bij Tennis Benefit en ja, er was gewoon Smoking Joe optreden, ja gewoon galant, veel praten, heel energievol, ja. Dat was, het, dat was mijn moment met met Joe ja. ik, ik laat ze ook een groter meer uh, ik geef ze vaak de ruimte als ik met ze, met ze in eenzelfde vertrek ben en ik geniet van ze op afstand ja. heb jij uh, Joe Frazier en Muhammad Ali zien vechten op tv ja ja, ja, ja, ja. ik heb uh, vanaf 74 uh, dat is nou uh, uh, na uh, ja 4 voor mij hebben ze geboxt uh, en, uh, en natuurlijk uh, de trillen in Manila, dat is uh, iets wat meer, uh, meer is gebleven. En, en hoe, hoe belangrijk is dat voor jou geweest uiteindelijk, ben je daardoor bokser geworden? Uh, hmm. Nee, nee, ik heb wel, uh, toen ik natuurlijk uh, boksstudent uh, begon te worden, uh, heb ik wel naar hun gekeken, heb ik wel hun boeken gelezen. Uh, hoe ze het hebben gedaan, uh, hoe Ali zich heeft opgewerkt. Ja, volgens mij zonder Joe Fraser, uh, hadden we volgens mij niet van met Ali uh, zo kunnen genieten. Nee. Ik in ieder geval niet. En andersom misschien uh, hetzelfde. Uh, ja, ja, zonder Joe uh, had Joe uh, de, de weg niet voor hem open had gemaakt. Volgens mij hadden we niet van uh, hun beide kunnen genieten. Nee. Rimmel Joval, dankjewel. En zo zijn er aardig wat ja, mensen, meneer, meneer Van der Meer... die, uh, die prachtige herinneringen, herinneringen hebben en, en ook prachtige ontmoetingen. Uh, om af te sluiten, hij is nu overleden. Dat kwam redelijk plotseling. Ik geloof dat u ook niet eens wist dat hij ziek was. Ik wist niet dat hij ziek was. Nee. Hoe, hoe, hoe, hoe moeten wij hem met z'n allen herinneren? Als een man die uh, uit zijn beperkingen uh, zoveel haalde... dat je bijna kunt zeggen... hij heeft zijn beperking tot een, een, een kunstvorm verheven... Uh, boksen is een bokskunst. Uh, het is ook niet een vechtsport, het is een gevechtsport. Het is ook niet een sensatiesport, het is een sensationele sport. En hij is daar een van de grote exponenten van de laatste decennia. Uh, voor een heel groot gedeelte uh, heeft hij zijn, zijn bokswijze... Zijn, zijn, zijn vechtstijl, laten we het dan maar zo zeggen... geperfectioneerd tot een, tot een magnifieke machine enorme hoeveelheid inzet. Hij had een incasseringsvermogen van heb ik jou daar. En we moeten dan gewoon even die wedstrijd tegen George Foreman... vergeten waarin hij gestopt is in uh, Kingston, in twee ronden. Overigens, uh, ja, dat is gewoon... Uh, nou ja, iedereen heeft wel eens een keer een hele slechte dag. Ja. Uh, laat, ik herinner me als een groot kampioen... en toen ik vanmorgen hoorde dat hij uh, overleden was... gezien de leeftijd, ik ben maar anderhalf jaar uh, jonger... Uh, gezien de positie die hij uh, had in de boksen. En de plezier die ik eraan beleefd heb. Mijn ontmoeting met hem. Uh, deed me wel wat. Ja, absoluut. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Yeah. Here we go. Jaag du Nord met Love Will Find A Way. Ajax ziet Dirk Boerichter heeft vandaag alweer het trainingskamp van Oranje moeten verlaten. Boerichter was voor het eerst door Bed van Marwijk geselecteerd. Maar rugklachten haalden voorlopig een streep door zijn Interland carrière. Hij blijft dus nog op nul Interland staan. Als vervanger heeft de bondscoach AZ-aanvaller Roy Berens opgeroepen. En Berens is aangenaam verrast. Ik had er geen rekening mee gehouden natuurlijk. Maar ik, ja, je hoort wel eens wat geluiden en zo. Dus uh, ja, er zat wel een klein kansje in. En uh, ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ik, uh, ik kreeg een telefoontje van, uh, van, uh, van uh, Jortsma, dus uh, dat ik mij moest melden. Dat dus was een heel verrassing. Ik ben er echt uh, ben er hartstikke blij mee. Je hebt één keer eerder bij Oranje in de selectie gezeten en zelfs 20 minuten gespeeld tegen de Oekraïne. Ja, toen zei ja, je al klopt. van dit smaakt naar meer. En toen kregen we de hele vervelende periode Heerenveen. En nu de ja. wederop, wederopstanding bij AZ. Nou ja, goed. Uh, ja. Dat natuurlijk smaak het naar meer. Alleen uh, wat er naar de rand gebeurde is natuurlijk ja, was niet leuk. En ja, ja, dat was even een mindere periode. Maar ik heb uh, vanaf dit seizoen uh, ben ik weer uh, ja, vol aan de bak gegaan en uh, probeer alles eruit te halen wat erin zit. En uh, ja, ik word nu uh, ja, voor mezelf nu beloond. Dus daar ben ik wel hartstikke blij mee. Een paar weken geleden zei jouw trainer Gert Jan Verbeek dat je rijp was voor oranje. Wat dacht? je toen? Ja goed, <laughs> het, ja, het is natuurlijk wel een heel eer als de trainer het over je zegt. Omdat de trainer die werkt elke dag met je. En uh, ja, die kan echt oordelen van hoe ik bezig ben. En, uh, ja, en hoe ik als voetballer ben. En uh, ja goed, ik hield me er toen niet mee bezig. Maar het, is, het zijn wel mooie woorden als de trainer het zegt. Volgend jaar zomer is het EK. En daar wil iedereen graag naartoe. Ik neem aan, ook Roy Berends. Nou, dat is, voor, dat is voor iedereen een... Uh... Voor iedereen een droom, alleen uh, ja, we moeten gewoon rustig blijven. Ik bedoel, ik uh, ben hartstikke blij dat ik er uh, ja, dat ik een keer bij mag zijn en een keer aan mag ruiken. Maar uh, ja, het is hartstikke moeilijk en uh, ik moet genieten van, uh, van dit moment. De vorige keer dat je erbij was, was die oefenwedstrijd met, ja moet ik zeggen, allemaal nieuwkomers en veredeld B-team. Dit is het echte oranje. Dat voelt toch anders, denk ik. Ja, voelt, uh, ja, voelt wel heel anders. Ja. Ik bedoel, uh, wat ik al zeg, je had er uh, de eerste keer al aan kunnen ruiken met wat andere jongens. En nu mag je met, uh, ja, met de jongens <laughs> die je altijd op tv ziet als het ware. En daar mag je nu mee gaan trainen. Dus daar uh, ben ik wel uh, ben hartstikke benieuwd. En uh, ja, ik ben ook uh, echt trots. In plaats van een paar dagen vrij is het een, een heel leuk uh, werkweekje geworden. Ja, niet, ja, ik moet zeggen, ik, uh, ja, het valt prima. Ik had niet, ja, voor mij is het natuurlijk een droom of in ieder geval een heel eer om erbij te zijn. Dus uh, ja, ik wil mijn vakantie er graag voor opgeven, daar heb ik geen probleem mee. Hij mag met die jongens die hij altijd op tv ziet. Roy Berens was dat en Rob Fleur sprak met hem. zelf elftal bereidt zich voor op de oefenwedstrijden tegen Zwitserland en Duitsland. En natuurlijk volgt Bas Tiggelen dat voor ons. Bas, goedenavond. Goedenavond. Is Berens de logische vervanger eigenlijk van Boerichter? Ja, dat vind ik wel. Eh, tegelijkertijd moet je als je dat zegt realiseren... dat je het inmiddels hebt over de vervanger van de vervanger van oh, de, de vervanger, ja. vervanger. Dus hoe logisch is dat nog? Maar ja, zoveel smaken zijn er niet meer. Je hebt Robben, je hebt Affelay. Die zijn allebei niet meer blessures. Dan kan ik me voorstellen als Elia, van wie de bondscoach zei... die roep ik nu maar eens niet op, want die is namelijk al zo lang niet meer aan het spelen. Nou ja, dan komt Boerrichter en dan komt Berends. Ja, dan zijn er ook niet zoveel smaken meer. Ola John in Jong Oranje. Ja. Ja, en dat is ze in Bellen, geloof ik. Dus en ja, voor Boerichter is het natuurlijk heel erg zuur. Gisteren had hij al uh, klachten. Ik geloof zelfs eergisteren al, hè, want hoe speelde hij? Um, dus eigenlijk was het tegen Beter weten in dat hij kwam, toch? Ja, ik denk het wel. En dat hoort ook wel. Dat is ook wel eens charmant bij een jonge speler die heel graag wil en denkt: wat een kans krijg ik toch nu? Toch even dat debuut maken. Ja, dat ja. wil je. En je wil op dat trainingsveld staan. Het sneuvel voor hem is dat dat dus niet eens gelukt is, want hij is twee dagen binnengebleven. Hij heeft het, uh, het veld van uh, Quick Boys niet eens gezien. Er is nog een medische check geweest vandaag. Zo van nou lukt het echt niet. En toen hebben ze eigenlijk gezegd van nou ja, ga dan maar naar huis. Want je gaat ook die wedstrijden niet halen. Dat betekent dus wel dat hij uh, echt goed last van zijn rug heeft. En dat Ajax daar dus ook wel een probleempje bij heeft. Ja en over Ajax gesproken even een kleine sidestep. Want de lappermand daar begint voller en voller te raken. Meer Ajaxiden met blessures, hè? Nou, behoorlijk, want Siem de Jong uh, is gebleken vandaag. Die, heeft, uh, uh, die viel natuurlijk uit helemaal in het begin van die wedstrijd tegen Utrecht. Die blijkt een spierscheuring te hebben opgelopen in zijn linker dijbeen. Dat betekent dat hij minimaal vier weken is uitgeschakeld. Nou, dat betekent dat hij dus de Champions League wedstrijd tegen Lyon mist, bijvoorbeeld. Uh, dat is vervelend. Uh, Theo Jansen die moet waarschijnlijk twee weken rust houden... omdat hij een spiertje, een hamstring heeft verrekt... Nou ja, Siegtersson is er nog altijd niet. Boylissen is er nog altijd niet. Dus Ajax mist meteen wel echt vijf, zes basisspelers. Ja. Uh, dus dat is wel echt een probleem. Ja, maar terug naar Oranje dan. Uh, nog wel even over blessures. Vandaag trainde Oranje dus uh, in Katwijk. Hoe ging het daar met Klaas-Jan Huntelaar en De Neus? Hij leek wel een bokser. <laughs> ja, nou... Kijk, ik vind het al gek dat hij er is. Laat ik dat meteen zeggen. Als je een, het geeft wel wat aan over de concurrentiestrijd binnen Oranje... waar alle spelers dus ongelooflijk graag willen laten zien... dat zij in dat elftal horen. Maar als je donderdag in een Cup wedstrijd je neus breekt... Eh, dan vind ik het raar dat je voor oeverwedstrijden zegt... dan wil ik toch spelen. Maar goed, oké, okay, prima. Hij wil dat heel graag. Er is een masker meegegeven door Schalke. Eh, daar staat volgens mij met een filtstift nog opgeschreven... Hunter... Op het voorhoofd, toevallig bij een fotograaf op zijn laptop zitten kijken... die heel erg kon inzoomen. Ja. Um, daar heeft hij mee getraind vandaag. Uh, Zegt dat hij dat masker kwartiertje, twintig minuten heeft opgehad. En of het toch niet lekker zat. Of dat hij dacht, nou, dit is wel even genoeg voor vandaag. Heeft hij toen weer afgegooid. Maar hij heeft met dat masker op ook wel gekopt. Los van de groep hoor, overigens. Maar uh, wel ook kopballen en gewoon schieten. Kijken of dat allemaal gaat. Want ja, het zit. Je moet zien of je alles nog goed kan zien. Uh, het, het irriteert waarschijnlijk een beetje. Dus heeft hij een minuut of twintig gedaan. En wat ik heel erg opvallend vond... is dat hij als allerlaatste van het veld ging... alsof hij aan de bondscoach wilde duidelijk maken... ik mag er wel een masker hebben, maar ik wil echt spelen. Ja, wat geeft dat nou eigenlijk aan? Want, want jij zegt dat je het min of meer vreemd vindt... dat je voor een oefenwedstrijd dan, laten we zeggen, dat risico neemt. Dat past wel helemaal in de spirit van het Nederlands elftal... en, en, ja, en eigenlijk lees. ook wat Bert van Marwijk zo graag wil. Ja, en het past natuurlijk ook heel erg in de spirit van, van klaas Huntelaar zelf. Die natuurlijk ook wel altijd iemand is die zegt, ik wil. Uh, nee, maar de concurrentiestrijd is in alle hevigheid losgebarsten. Dus ze voelen natuurlijk wel zeker voorin... dat ja, je hebt vijf, zes, zeven goede spelers voor vier posities. En ik denk dat Huntelaar ook wel voelt... hoe goed hij het ook gedaan heeft in de spits... En hoeveel goals hij ook gemaakt heeft. Als straks iedereen fit is. Dat de kans heel groot is dat de Bondscoach toch niet voor hem kiest. Ja. Want dat hij dan kiest voor Van Persie in de spits. En voor Robben en Kuit aan de zijkanten. En Snijder erachter. Dat heeft hij eigenlijk altijd gedaan op die manier. Dus ja, ja, ik snap best dat je dan zegt. Nou ja, elke kans die ik dan krijg om het te bewijzen. Wil ik dat ook laten zien. En hij wil natuurlijk gewoon topscorer alle tijden worden. Dat is het toch ook. Ja, nou dan is hij hard op weg. Want uh, ik geloof dat hij echt een, een, een ongelooflijk gemiddelde heeft inmiddels. Ja. Maar wat was jouw indruk? Kon hij op volle kracht meedoen? Ja, natuurlijk. Want het stomme is... Ja, als je je neus breekt, dan kun je natuurlijk gewoon voetballen. Als je een spierblessure hebt of je hebt last van je rug... Ja, dan ben je lichamelijk niet in orde. En dan kun je dingen niet of minder makkelijk doen. Als, je, als jij je neus breekt of als iemand bij jou een oor afsnijdt... He, dat is een beetje merkwaardig hoe ik daar nou ineens opkomt trouwens. Maar dan kun je natuurlijk gewoon voetballen. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dus ja, het is oppassen voor die neus en masker op... en hopen dat, dat niemand er een tik tegen geeft. Dat hadden ze bij Schalk ook nog wel even gezegd. Huub Stevens, want doe alsjeblieft een beetje voorzichtig met Klaas-Jan... Want hij heeft er in Duitsland geloof ik ook tien in liggen inmiddels. Dus daar is hij ook belangrijk. Ja. Uh, maar ja, je kan natuurlijk gewoon alles doen. Ja. Viel er nou verder nog wat op te maken uh, uit die training van vandaag? Bijvoorbeeld wat dan de opstelling zo ongeveer gaat worden vrijdag? Ja, met, met de mededenk zo ongeveer wel. Het vervelende is een beetje, er is altijd in de week één besloten training. Dat is volgens mij, zeg het goed, morgen. Uh, die kunnen we niet zien. En dan wordt er natuurlijk getraind informatie en wordt er getraind op schoppen. Nou, dat mogen wij allemaal niet meer zien. Um, je ziet wel kleine dingetjes. Wat wel opviel in de partij is dat Van Bommel en Strootman opnieuw naast elkaar stonden. Uh, dus niet de Jong of Van de Vaart zou je er zelfs nog neer kunnen zetten. Dus het lijkt wel echt, dat was natuurlijk bij de vorige twee wedstrijden ook al. Tegen Moldavië en, en Zweden. Dat hij lijkt daar toch echt voor te kiezen nu voor Marwijk definitief. En ja, voor de rest viel het allemaal niet zo af te leiden uit die training. Ik ga er zelf maar vanuit dat braafheid links -back is. Want dat lijkt me logisch als Pieters er niet is. Die zat er ook altijd als een soort reserve al bij. Anita ja. komt ja. daar nu weer achter. Dus nou ja, en de rest blijft eigenlijk wel staan. Oké, okay, dan horen we over de rest later in deze week van je. Bas, dankjewel. Doei. En nog meer Oranje, want daar waren ze dan ineens weer in Noordwijk. De twee mannen van Hoffenheim: Ryan Babel en Bas noemde hem al. Edson Braafheid. Tot aan het wereldkampioenschap van vorig jaar... waren het vaste waarden in de selectie van Bert van Marwijk. Maar daarna zijn ze allebei op een zijspoor beland. En door sommigen werden ze zelfs al afgeschreven. Maar Babel en Braafheid dachten daar zelf natuurlijk anders over. En zijn dankzij hun Duitse club Hoffenheim... weer terug bij het Nederlands elftal. Bas Tiggler zocht ze op. Het is even zoeken wanneer Ryan Babel en Edsel Braafheid ook weer voor het laatst voor het Nederlands Elftal speelden. Babel deed na het WK precies nog één keer mee. Dat was vorig jaar in de oefenwedstrijd tegen Turkije. En voor Braafheid is het zelfs nog langer geleden. Um, WK-finale. <laughs> ja, dat is heel mooi. heel mooi. Want toen speelde Braafheid het laatste kwartier mee. Als vervanger van Giovanni van Bronckhorst. Eh, wel mee met de oefentrip naar Brazilië, maar sinds de WK-finale dus geen minuut meer gespeeld. Dat doet hij bij zijn club dus wel weer, spelen. Ja, dat geeft heel veel vertrouwen. Um, met mij persoonlijk gaat het ook uh, uh, steeds beter. Um, um, ik word elke week sterker, uh, um, fitter. Dus ja, dat, uh, dat geeft uh, een heel goed gevoel. Ook voor Ryan Babel geldt dat, want net als braafheid speelt hij alles bij Hoffenheim. Uh, als je weer elke wedstrijd kan spelen... dan uh, kan je op een gegeven moment uh, concentreren op, op details... Uh, wat je je spel wil verbeteren natuurlijk. En um, ja, in principe, dan kan je je volledig uh, focussen op het, uh, op het voetballen. Ja. Zoals het hoort dus eigenlijk voor de heren... die een moeilijke periode achter de rug hebben. Een tijd vol kritiek, een tijd vol twijfel ook. Babel bij Liverpool, braafheid bij Bayern München... Ja, zo. er is van alles uh, geroepen in die periode. Maar um, dat is heel moeilijk. Niet als voetballer alleen, ik denk ook als mens. Als ik over jou ga zeggen van dat jij als journalist uh, er niks van bakt... dan zal dat ook wel een beetje gaan kragen aan je. Dus dat, heeft, dat is gewoon uh, uh, dat mensgedeelte. En natuurlijk kraagde het ook aan mij en heeft me heel veel gedaan. Maar eigenlijk heeft het me ook weer sterker gemaakt. En um, ja, ik ben er nu nog steeds en... Uh, ik ben van plan voorlopig nergens naartoe te gaan. Dus. Heel prettig uh, natuurlijk toen Edson uh, ook bij de club uh, kwam. En, uh, we konden er op dat moment heel vaak over praten. En, uh, uh, uh, ik denk uiteindelijk uh, was het uh, een wat versnellende uitlaatclub ook Want uh, het is natuurlijk een periode dat je hebt meegemaakt, dat je op een gegeven moment uh, plek moet geven om uh, verder te kunnen gaan met je carrière. En, uh, dat heb ik kunnen doen en nu kan ik uh, vooruitkijken. Is het is extra mooi dat je hier dan nu samen weer bent, dat je ook elkaar nu hier kan aankijken en zeggen, er zijn we weer. Ja, nou, tuurlijk. Ik bedoel, um, ik denk uh, uiteindelijk. Uh, Persoonlijk, uh, ja, uh, bepaalde uh, uh, doelen, doelstellingen uh, natuurlijk uh, overwonnen. En, en uh, ja, je uh, hoort het vaak dat uh, uiteindelijk hard werk uh, uh, zich uitbetaalt natuurlijk. En uh, wat dat betreft ben ik blij dat ik er uh, weer bij mag zijn en uh, hopelijk kan ik uh, dat uh, die vertrouwen terug uitbetalen naar de bondscoach. Want Bert van Marwijk was er dus nog niet vergeten. Hij kijkt dus weer wat positiever naar de twee. En hoe kijken ze eigenlijk naar elkaar, de linksback en de linksbuiten van Hoffenheim? Um... Dat we een beetje in dezelfde situatie gezeten hebben. Hij ook een moeilijke periode bij Liverpool. En uh, nou, die stap gemaakt naar Hoffenheim om aan spelers toe te komen. En um, Ryan zit een beetje in dezelfde situatie als ik. Die heeft ook alles gespeeld tot nu toe. En daar gaat het ook gewoon heel goed mee. En die krijgt ook weer zijn oude Ryan-Babel voor hem terug. Dus uh, dat is alleen maar heel positief. Ik hoop uh, dat hij uh, gewoon... Uh ik kan blijven voetballen nu. En uh, dan gaat het uh, uiteindelijk uh, ook uh, meer gezien worden dan uh, hopelijk alleen bij Hoofdheim. En uh, ik hoop uh, ja, dat hij het ook kan laten zien bij Nederland zelf. Hij uh, neemt me vaak ook over door je punten heen. Uh, dus uh, ja, mentaal uh, goede, goede speler. Met de blessure van Erik Pieters is de kans groot dat Edson Braafheid in de basis staat vrijdag tegen de Zwitsers. Ryan Babel zal hopen op een invalbuurt Aldus Bas Tegeler en Edson Braafheid en Ryan Babel. Nog meer voetbalnieuws. De aanklager betaalt voetbal. Heeft feyenoord Guillaume Fernandes een schikkingsvoorstel gedaan... van zes duels schorsing. Fernandes maakte in de verloren thuiswedstrijd tegen NEC... een slaande beweging naar tegenstander Rens van Eyde. De incident ontging de arbitrage... maar op basis van videobeelden... besloot de aanklager een vooronderzoek te beginnen. Fernandes en Feyenoord hebben tot morgenochtend 11 uur de tijd... om op het schikkingsvoorstel te reageren. Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it! laatste Dinas. waren dat met Tribute. Robert Maaskant heeft vandaag afscheid genomen... van de selectie van het Poolse Wisla Krakau. Hij werd gisteren ontslagen. Vorig seizoen leidde Maaskant Wisla nog naar de titel. Dit seizoen gaat het niet goed. Wisla leed afgelopen weekend de vierde nederlaag van dit seizoen. Robert Maaskant, goedenavond. Goedenavond. Eerst maar even beginnen bij het begin. Wat er gebeurde rondom dat ontslag? Wat heeft Wisla Krakau voor uitleg gegeven? Uh, geen. Oh. Uh hoe um, Gaat dat zo in Polen? Mededeling. Nou ja, dat gaat wel vaker zo en, uh, met dat soort gesprekken, natuurlijk. Dat, uh, er wordt gewoon gezegd: we gaan niet meer, uh, niet meer verder met je. En uh, ik heb verder geen. Uh, ik heb het ook niet afgewacht. Ik heb aangegeven: nou goed, uh, ik ben het er niet mee eens. En uh, ik wacht de financiële afwikkeling wel af. Ja, alleen dan weet je dus niet precies waar je het mee eens bent. Of moet je gewoon simpel zeggen: als je vier keer verloren hebt, dan is dat dus de reden. Ja, het is niet eens zozeer vier keer verloren. Het gaat erom dat wij uh, de, de derby hier verloren, dat, dat ligt nogal zwaar. waar. En uh, ja, er is weinig realiteitszin wat dat betreft. Uh, ja, bij de, meeste, bij de meeste clubs zou je zeggen, je verliest een keer terwijl je aardig speelt. Nou goed, dan ga je gewoon verder. Maar in dit geval was het, uh, ben ik bang, de emotie een beetje die geregeerd heeft. En dan heb je de behoefte niet om daar nog over te praten, dan ga je liever gewoon... Naar huis. Nou, ja, dat is dan misschien wel een beetje de cultuur. Uh, sinds ik, ik ben hier nu ongeveer uh, een klein anderhalf jaar. En in die periode zijn er ik, 25 trainers ontslagen. Uh, dus het, het, is, het is echt een beetje een Poolse cultuur... Om, zodra het even tegen zit, om, uh, om de trainer als wegwerppartikel te gebruiken. Dus het heeft ook weinig zin om dat te doen. En, en het is ook heel duidelijk dat er geen... Uh, ja, geen, geen enkele aanleiding was binnen, binnen de werksfeer. Uh, iedereen was erg tevreden. Uh, ook de supporters zijn niet uh, tegen, in, tegen mij in opstand gekomen of dat soort zaken. Dus ja, dan, dan is het heel, heel simpel. Dan is het de waan van de dag en daar kan je weinig over praten. En je moet ook gewoon reëel zijn, toch? Dat is dan toch ook voetbal, niet alleen in Polen? Als het slecht gaat, ja. dan vliegt de coach eruit. Ja, nou ja, goed. dat is natuurlijk het begrip. slecht gaan is natuurlijk relatief. Ja. Uh, iedereen bij ons had het gevoel dat wij uh, nog absoluut voor het kampioenschap konden spelen. En uh, dat heeft voornamelijk te maken met een, uh, met een groot aantal blessures van basisspelers die wij de afgelopen vijf weken hebben gehad. Nou, je gesprek met het bestuur was dus heel kort. Hoe is dat verder gegaan? Heb je wel afscheid kunnen nemen van de spelers? Ja, dat heb ik ook wel... Wat ik vond ik wel dat, dat moest sowieso moest doen natuurlijk, niet alleen van de spelers, maar ook van de staf, eh, van de mensen binnen de club. En dat was, dat was wel redelijk emotioneel. Dat eh, deed me erg veel. Je bent natuurlijk, los van dat je zegt trainer in de voetbalwereld, dat is hard. Maar je bent ook een mens. en eh, Het deed me wel veel dat dat spelers naar me toe kwamen, allemaal persoonlijk. Er zijn nog een hoop jongens die me achteraf gebeld hebben. Eh, en ook, eh, ook de mensen van de staf en dat soort. Eh, daar ga ik morgen nog mee uit eten. Dus ja, het is dan toch wel uh, tolopret. Ja. Hoe, hoe heb je nou al met al dat avontuur in Polen ervaren? Ja, fantastische ervaring. Uh, alles, het kampioenschap halen, de, de, de, de, de wedstrijden, de stadions die allemaal in opbouw zijn uh, na 2012. Het werken bijna de topclub, dus ik heb... Uh, geweldige ervaring opgedaan en uh, uh, ook privé hebben we hier een hoop dingen, we zijn getrouwd uh, en ik heb een, we hebben net een zoon gekregen, dus het zijn allemaal dingen die ons uh, de rest van het leven wel, uh, wel verbonden laten voelen met, uh, met Krakau en, uh, en met Polen, dus wat dat betreft is het een top ervaring Kles. En je zou het zo weer doen? Uh, ja absoluut, Ja, uh, voetbal is mijn hobby en uh, uh, daar kan je ook nog een, een aardige boterham in verdienen. Hij vindt het gewoon fantastisch om uh, op het veld te staan. Dus ik hoop ook zo snel mogelijk weer een, uh, een andere club te vinden. En dat zou ook best in Polen kunnen zijn. Robert Maaskant, dankjewel. En wij gaan zo tegen het einde van deze uitzending richting een Zeilnieuwtje. Uh, ik kom niet vaak voor Nederlands belangrijkste zeilwedstrijd, de Delta Lloyd Regatta maakt vanaf 2013 geen deel meer uit van de Wereldbekerscyclus. Het evenement in medenblik stond in 2008 notabene nog aan de basis van het wereldbekercircuit, maar vanaf 2013 slaat de internationale zeilbond een andere weg in met een uniform format als inzet. De Delta Lloyd Regatta weigert de rechten aan de ISAF af te staan zonder daarvoor compensatie te ontvangen. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending... die voor een groot gedeelte was gewijd aan het overlijden... van bokselijkende Joe Frazier. Ik wens u alvast een mooie avond en een fijne nacht. En tot slot geef ik het woord aan collega en boksliefhebber Tom Egbers. Het gaat hier om de allerlaatste regels in de autobiografie van Mohamed Ali... getiteld De Grootste. Die laatste regels gaan over de uren... na zijn laatste verpletterende voor beide mannen gevecht op de Filipijnen. Het derde gevecht tussen... Frazier en Ali, waarbij de beide mannen elkaar bijna dood hebben geslagen. Frazier heeft opgegeven in de 14e ronde. Dit zijn de laatste regels. S'avonds zijn Frazier en ik uitgenodigd voor een diner dat president Marcos geeft. Hoewel mijn ogen opgezet zijn en pijn doen, besluit ik te gaan... Frazier laat zich verontschuldigen. Hij wil meer tijd hebben om er bovenop te komen. Maar hij zendt me een briefje met de woorden... Ik raakte je met klappen die muren gesloopt zouden hebben... maar je bleef overeind. Je bent een groot kampioen. Tijdens het idee herinnert president Marcos zich... de weddenschap van 1 miljoen die er tussen Joe en mij loopt. En hij zegt met een glimlach... Als ik het goed begrijp, hebt u nog wat geld te verwachten? Nee, antwoord ik. Joe is me niks meer schuldig en ik ben hem niks meer schuldig. We hebben al onze schulden aan elkaar voldaan. We zijn nu vrij. Om dan te zeggen, ik breng een bot uit van een bizarre hoogte in contanten... en dan erbij meteen bij te vertellen...